8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De jongste onthullingen van The Guardian over afgeluisterde regeringsleiders. 35 in totaal. En Dirk Scheringgaal wil geld zien van de Nederlandse Bank. Moet u meer over zo in het NOS-journaal? Nee, nu al. Jan van der Putten.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 Dat beinhaltet natuurlijk ook de arbeid der jeweilige geheimdiensten. Premier Rutte verwelkomde het initiatief om samenwerking tussen de geheime diensten te bevorderen. Volgens hem is er een deuk in het vertrouwen tussen Europa en de VS. Elektronicafabrikant Samsung heeft het afgelopen kwartaal opnieuw een recordwinst geboekt. De winst kwam uit op 5,5 miljard euro. Een stijging van 26% vergeleken met vorig jaar. Het bedrijf verdiende vooral meer geld met de verkoop van geheugenchips en smartphones. Het is voor Samsung niet uitzonderlijk dat er records worden gebroken. In de afgelopen zeven kwartalen werd zes keer een recordwinst gemeld.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 Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen moet normaal medisch handelen worden. We zijn ook bezig om in alle geneeskundeopleidingen te komen dat het aandacht krijgt op dat, op, op dat moment al en dan heel vroeg beginnen en dan in de nascholing er ook aandacht aan geven. Dus het bewustzijn hiervan verhogen. In het nieuwe systeem krijgen artsen automatisch een melding als ze medicijn voorschrijven waar ernstige bijwerkingen bij kunnen komen. Ze kunnen dan meteen een melding doen bij LAREP. En het weer nog van het zuidwesten uit regen, meer wind en het wordt 14 tot 18 graden. Morgen geregeld zon, 16 tot 19 graden, zondag regen en veel wind. Goed, concentreren we ons maar op vandaag en morgen. Hoe is het op de weg, Dan is Mooi? Nou, Er staan uh, drie files nu. Oh. In, in de Randstad uh, is het uh, filevrij, dus dat is goed nieuws. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat tussen Meers en Maastricht 2 kilometer. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen de knooppunten Ewijk en Valburg 3. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee rijstrokken zijn afgekruist. En de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee Daar staat tussen Maden en het knooppunt Zonzeel 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Hier is de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 Dirk gaan, zei het. De curatoren claimen nu geld bij toezichthouder de Nederlandse Bank. Die hoort ze zo dadelijk. We gaan eerst naar Groot-Brittannië. Nieuwe onthullingen namelijk in de Britse krant The Guardian. Amerikaanse inlichtingendienst NSE luisterde telefoongesprekken af... van zeker 35 regeringsleiders uit de hele wereld. Dat blijkt uit een document dat is gelekt door... daar is hij weer, Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Um, Arjen, wat staat daar verder in dat document? Ja, in totaal gaat het om uh, 200 telefoonnummers van 35 wereldleiders. Zo staat letterlijk in de memo te lezen, want het is een memo van de NSA. Ja, al deze nummers waren afkomstig, uh, afkomstig van de contactlijst van één Amerikaanse official. Die had de nummers doorgegeven aan de NSC. Die nummers werden vervolgens... meteen ingevoerd in een programma... om die nummers af te luisteren. Nou, een groot deel van die nummers konden ze al krijgen... via open bronnen, zegt het document. Maar 43 nummers... Ja, die waren nog niet bekend. en ja, In het document wordt openlijk afgevraagd of ook niet andere officials van ministeries... zoals Buitenlandse Zaken en Defensie... de NSA niet kunnen helpen... door de nummers van hun contactenlijsten door te geven aan de Aha. NSA. Oké, okay, dus hoe moeten we dat als voor ons zien? Deel je agenda, deel je, je Rolodex? Letterlijk wordt het woord Rolodex gebruikt. En uh, die zeggen, ja, waarom, waarom zouden we die... Uh, geef maar aan ons. En dan kunnen wij ze gebruiken om ze af te luisteren. Tja. Weten we dan om wie het gaat? Nee, er worden geen namen genoemd in de memo. Er staat wel bij dat het afluisteren van deze nummers... weinig bruikbare informatie heeft opgeleverd voor de Amerikanen. Waarschijnlijk werden deze nummers gebruikt voor telefoongesprekken... die niet zo politiek gevoelig waren, zo speculeert het document zelf. En toch was het in één opzicht wel bruikbaar... want het afluisteren van deze telefoons... leidde weer tot andere nummers die handig waren om af te luisteren. Oké. Okay. En, en is dit praktijk die staat? Gaat dit nog altijd door? Ja, dat weten we niet, want dit is het enige wat we zien. Dat is één een, een, een, een document waar de Guardian nu over bericht. Maar natuurlijk, er wordt wel nu druk gespeculeerd... is het bij deze 35 wereldleiders gebleven? Dat natuurlijk in die nasleep van de rel met Angela Merkel. Eerder hoorden we berichten in der Spiegel... dat de telefoon van Merkel mogelijk afgeluisterd zou zijn... door de Amerikanen. Nou, een boze Merkel heeft toen, opgebeld, heeft toen Obama gebeld. Nou, die verzekerde dat Merkel niet wordt afgeluisterd... en niet afgeluisterd zal worden. Maar er werd niet gezegd... Merkel is niet in het verleden afgeluisterd. is ja, Dat is dus nog steeds mogelijk. Dat Merkel een van deze... 35 wereldleiders was. En de, de ambassadeur, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Berlijn. die zei gisteren tegen de BBC. dat het wel waarschijnlijk was dat Merkel is afgeluisterd door de Amerikanen. En dat leidt dus tot ja, blijvende diplomatieke woede over het uh, optreden van de, van de NSA. Ja, zo is dat Arjen. Dank je wel voor uh, jouw verhaal. Um, die woede, die uit zich op dit moment in Brussel. Maar het is wel voorzichtige woede. EU-leiders zouden in Brussel vooral over de economie praten. Nou, Daar hebben ze uiteindelijk geloof ik digitale economie van gemaakt. Gaat dat in ieder geval nog een beetje over. top wordt gedomineerd door de onthullingen. Ook de onthullingen waar Arjen het zojuist over had. Over de Amerikaanse afluisterpraktijken. Correspondent Tijnsa-Deef volgde de tweedaagse EU-top in Brussel. Daar in Duitsland en Frankrijk zeiden vannacht nog dat ze voor het einde van dit jaar... keiharde afspraken maken met de Verenigde Staten. Ze gaan dus praten. Dat deden ze volgens mij al lang. Ja, het geschonden vertrouwen herstellen. Europa en Amerika dus in relatietherapie. Maar ja, op de achtergrond worden gesprekken natuurlijk al lang gevoerd. Nou, na het eerste lekken door klokkenluider Snowden... is er een Europees-Amerikaanse expertgroep opgericht. Nou, en in die werkgroep zou men praten over wat wel en wat niet kan... wat betreft afluisteren. Maar ja, Volgens ingewijden die bij die gesprekken zijn geweest... verloopt dat in die expertgroep allemaal zeer stroef... stellen de Amerikanen zich rond uit, agressief op. De Amerikanen nemen dit soort gesprekken eigenlijk helemaal niet serieus. Hoe bedoel je dat, agressief? Wat, wat zeggen ze? Nou, ze hebben iets van, uh, waar bemoeien jullie je mee? Laten we oh, ons ja? gewoon onze gang gaan. Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Hmm. Uh, kijk, uh, veiligheid is gewoon een nationale zaak, is onze zaak. En uh, ja, wat geoorloofd is, bepalen wij Amerika. Nou, Tijn, dat belooft wat voor de gesprekken die Duitsland en Frankrijk uh, willen. Ja, daar moet je dus inderdaad niet altijd optimistisch over zijn. Kijk, het punt is, en dat blijft... voor Europeanen is privacy een fundamenteel burgerrecht. Hè? Maar Amerikanen kijken daar heel anders tegen aan. Nogmaals, voor Amerikanen is veiligheid gewoon onze een nationale zaak. De vraag na vannacht is natuurlijk of Amerika onder de indruk is... nu regeringsleiders als Merkel en Hollande... zich heel kritisch hebben uitgesproken. Nou, misschien, maar de kans is ook groot dat Amerika zal zeggen... ja, jullie vonden het in Europa toch... Goed dat wij al die tijd spionage en terrorismebestrijding voor onze rekening namen. Ja, dan moet je nu niet plots gaan uh, piepen. Nou, eind december weten we dus meer voor het einde van dit jaar is beloofd. Dan weten we wat de gesprekken met de Amerikanen zal uh, opleveren. Oké, okay, nou vandaag zal het uh, voornamelijk gaan, dat kondigde gisteren al aan, over uh, Lampedusa. En alle gevolgen die dat heeft voor alle landen. Het drama daar, het uh, omkomen van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Wat, wat zal er besproken worden? Ja, ze kunnen natuurlijk niet om dit probleem heen, hè. terwijl ze gisteravond aan het diner zaten. De regeringsleiders kampte de Italiaanse kustwacht weer met zo'n 800 vluchtelingen die aankwamen, voornamelijk uit Eritrea. Italië kan het probleem niet meer aan, Bulgarije niet, met een enorme instroom van Syrische vluchtelingen. Dus de regeringsleiders uit die Zuid- en Zuidoost-Europese landen, die willen meer solidariteit. Die willen een gezamenlijke aanpak. Maar ja, Noord-Europese landen, ook Nederland, Rutte, andere regeringsleiders, die hebben eigenlijk helemaal geen zin in die discussie. Die zeggen, uh, Italië en andere landen, jullie moeten gewoon in eigen land orde op zaken stellen. Tijn Sade, dankjewel. Eerst stapt de technisch directeur op en Jo, joh wil niet langer met de bondscoach werken. Hoe lost de zwembond dat op? Vraag ik straks aan de voorzitter. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar ik neem u eerst mee naar de DSB-bank. Want de curatoren en klanten van de failliete DSB-bank... gaan een claim neerleggen bij de Nederlandse bank, de toezichthouder. Zij stellen de toezichthouder aansprakelijk voor schade... die schuldeisers geleden hebben door het faillissement... van de bank van Dx-Geringa. Deze maand trouwens precies vier jaar geleden. Een van de curatoren bij DSB is Rutger Schimmelpenning. Meneer Schimmelpenning, goedemorgen. Wat neemt u de Nederlandse bank als toezichthouder kwalijk? Het gaat om uh, ten onrecht te geven van een vergunning... aan de heer Scheringgaard die oorspronkelijk uh, tussenpersoon was... om bank, uh, volledig bank te worden in 2005. Uh, Tekortschiet een toezicht uh, daarna. En um, um, het terugbrengen van de kredietfaciliteit... die uh, de Nederlandse bank aan uh, DSP-bank had gegeven, kort voor het faillissement waardoor er niet een uh, zachte landing mogelijk was... en een faillissement onvermijdelijk werd. Oké, okay, laten we maar even bij het begin beginnen, meneer Schimmelpink. Want u heeft het over um, de volledige bankvergunning... die DSB heeft gekregen uiteindelijk van de Nederlandse Bank. Dat had nooit mogen gebeuren. Waarom niet? Ik ben niet de enige die dat zegt. Dat heeft de commissie Scheltema uh, ook gezegd... dat had dat toen niet zo mogen gebeuren. Uh, zelfs de heer Welling heeft gezegd dat het niet zo had mogen gebeuren... als het had... Uh, was gebeurd, dan hadden het toch veel meer voorwaarden moeten worden gesteld, heeft hier Welling zelf gezegd, uh -huh. omdat de bank nog niet klaar was, uh, althans het uh, bedrijf van de heer Schering nog niet klaar was voor een bank in brede zin. Uh, en en waar omdat, zat hem dat voornamelijk in? Uh, er was een hele lange waslijst van allerlei punten die, waar ze nog aan moesten voldoen om aan de voorwaarden voor een bankvergunning te kunnen voldoen. Waar moet ik dan aan denken? Uh, administratieve zaken, uh, uh, zekerstellen dat de bank voldoet aan de regels... Uh, al dat soort zaken. Behoorlijk uh, cruciaal, ja. als ik u zo beluister. Maar er waren ook integriteitsvragen, uh, dus uh, vragen wat betreft betrouwbaarheid... die uh, uh, een interne afdeling van de Nederlandse bank al tot conclusie hadden gebracht... dat uh, die vergunning niet moest worden gegeven. In welk, uh, op welk moment was dat dat, uh, de, dat, dat ze intern bij de, dat... de Nederlandse bank al dachten... oei, dit gaat fout? Uh, die interne afdeling dacht dat al in december 2005. Zo. Ja, dan hadden ze toch naar aanleiding daarvan beter toezicht kunnen houden. Maar dat is ook niet gebeurd. Nou ja, we weten wat het uh, gevolg is. En dat is natuurlijk uh, ellendig voor alle klanten van de bank... En um, er zijn maar heel weinig uh, banken, of eigenlijk geen in Europa, failliet gegaan na de kredietcrisis. Maar deze bank is dus failliet gegaan en uiteindelijk zijn dan de gewone klanten de kind van de rekening. Ja, en, en heeft u kunnen uitvinden waarom, als er toch al signalen waren dat het niet goed ging, dat toezicht niet verscherpt is? Uh, zoals de commissie Scheltema, die door de minister van is ingesteld heeft gezegd, heeft de Nederlandse bank gewoon haar tanden niet getoond. En heeft u dat ook teruggevonden in het, in het verhaal? Want u ja, bent absoluut. natuurlijk nu, duikt volledig in de DSB. Ja, ja de Nederlandse bank heeft heel veel uh, uh, middelen uh, tot en met uh, dat je de vergunning intrekt voor iemand om als directeur van een bank uh, op te treden en dan moet hij dus aftreden. Uh -huh. uh, maar die middelen zijn niet ingezet. Uh -huh. Hoe hoog is de claim die u neerlegt? Hoeveel schade wilt u verhalen? Uh, wij uh, zullen de schade verhalen die uh, samen met uh, organisaties van de klanten... die de, uh, de klanten van de bank, uh, de schuldeisers, hebben geleden. En dat is tekort in het faillissement. En ook rente. Uh, inmiddels uh, is die rente in vier jaar tijd al aardig opgelopen. Ja, aan welk maar, bedrag moet ik dan denken? Uh, dat tekort, dat, dat zal een bedrag van in de honderden miljoenen zijn. Zo. Een groot dat is nogal wat. Maar het is moeilijk te voorspellen omdat het faillissement nog verder doorloopt. En op dit moment kan je nog niet zeggen wat het tekort in het faillissement is. Welke schuldeisers profiteren van zo'n claim? Als die wordt toegewezen? D dat zijn de uh, spaarders en mensen met een gewone rekening bij de bank. Uh, voor zover ze meer dan 100.000 euro op de rekening hadden staan. Uh, want de eerste 100.000 euro is betaald uh, door het garantiestelsel. En dat is in feite het stelsel van de gezamenlijke banken die gezamenlijk uh, die ton hebben uh, gefinancierd. Dus mm -hmm. het is ook in het belang van de gezamenlijke banken... dat deze actie gaat slagen. Het kan nog wel even duren, denk ik, voordat er duidelijkheid overkomt. Meneer ja, als het niet wordt geschikt, dan is het zo twee jaar... voordat uh, je een vonnis van de rechtbank hebt. Rutger Schimmelpenning, een van de curatoren bij DSB. Dank voor de toelichting. En dank. Thomas. Dennis Mooi met Verkeersinformatie. Er staat nu een uh, handjevol files. In het uiterste zuiden op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht, tussen Meers en Maastricht 2 kilometer. En op uh, de A50 vanuit Os naar Arnhem, tussen het knopend Bankhoef en het knopend Valburg 7 kilometer. Er dus een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Dat is de langste file van dit moment. En de A59 vanuit uh, Os naar Zierikzee staat tussen Made en het knooppunt Zonzeel, 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A50, wat ik zojuist noemde, loopt het vast bij Nijmegen op de A73 vanuit Nijmegen naar die A50. Tussen de knopen de Neerbos en Ewijk staat 3 kilometer. Neem me mee naar het zwemmen. Het is 10 minuten voor half negen, althans naar alles wat om dat zwemmen heen gebeurt. Nog geen drie maanden geleden leek alles koek en ei binnen het Nederlandse zwemmen. De Nederlandse ploeg had net vier medailles gewonnen op het WK in Barcelona en was de voorbereiding richting de Olympische Spelen van 2016 begonnen. Nou ja, nu is alles anders. Vorige week maakte Jacco Verharen, technisch directeur... een grote man achter het Nederlandse zwemsucces... van de afgelopen jaren bekend op te stappen. Hij gaat naar Australië. Gisteren brak Nederlands belangrijkste zwemster... Ranomi Yojo met bondscoach Marcel Wouda. Ze wil niet langer met hem samenwerken. Nou, het voelde niet uh, 100 uh, perfect. Uh, ja, je, je, kiest natuurlijk, je moet altijd voor jezelf kiezen in de topsport. Uh, de weg naar Rio dat duurt nog uh, 2,5 jaar. En ik, uh, ik, ik, ik was van mening dat dat niet uh, 100 gemotiveerd kan, uh, kan gaan bij Marcel. Jan Kossen, algemeen directeur van de Zwembond KNZB. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen. Daar kunnen we aan, uh, aan twijfelen natuurlijk. Hoe heeft u geslapen? uitstekend hoor. Het is altijd goede morgen. Oké, okay, gelukkig. Want uh, ja. in de sport gebeurt altijd een hoop. En uh, dan moet je de volgende hond weer uitgerust zijn om daarmee aan de slag te kunnen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat hij weer heel even een vloekje heeft gelaten toen, dit, uh, toen hij dit hoorde. Ja, leuk is het natuurlijk niet. Maar het is wel inherent aan, uh, aan, aan, aan sport. En wij volgen, wat dat betreft, hebben we de afgelopen jaren gedaan. Dat is nu niet anders, de keuze van de sporter. Mm. Uh, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat wat je wil behalen. Oké, okay. wat betekent dat voor uh, Marcel Wouder? Ja, dat weten we in ieder geval dat hij niet Ranome meer coacht. En Marcel uh, nou, heeft zelf aangegeven van ik neem even een paar dagen rust. En volgende week gaan we met hem in gesprek om te kijken op welke plaats we het programma anders in kunnen zetten. Oké, okay, niet meer bij, uh, bij het Nederlands team, begrijp ik. Nou, dat ligt niet, uh, dat, dat niet voor de hand. Uh, als, als natuurlijk je belangrijkste sporter zegt van ja, ik kies voor een ander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 Nee, ik heb dat niet gezien en ik denk dat Ranomi dat gisteren heel goed heeft uh, heeft verwoord. En zij is ook degene die dat het beste uh, best kan verwoorden. En uh, nou ja, zoals we net leven al herhaalde, als er geen klik is, ja, dan moet wel een soort blindelingsvertrouwen zijn. En als dat dat niet is, dan moet je je keuze maken. En uh, ja, dat is niet alleen nu dat gebeurt. Alle jaren dat is ook de afgelopen jaren gebeurd. En ik denk dat het goed is dat dat soort keuzes gemaakt worden, want je wilt met elkaar toch resultaat hebben in Rio. Ja. En, uh, ja. Maar nou ja, goed, je moet, je moet nu wel weer verder. En uh, iedereen wil graag uh, nou ja, floreren uh, tijdens de Olympische Spelen in Rio. Is dit niet een heel slecht moment? Nou ja, het is nooit een goed moment om dit soort dingen te hebben, natuurlijk. Maar we hebben nog drie jaar te gaan voor, uh, voor Rio. Dus wat dat betreft, uh, als je het uit zou mogen kiezen, zou ik uh, geen gunstig moment kunnen bedenken. Het is juist goed, goed dat het uh, nu gebeurt, zegt u. Nou, ja, als het moet het, gebeuren. Precies, datzelfde geldt natuurlijk voor het vertrek van Jacco. Dat is iets waar we niet echt bewust voor gekozen hebben. had overkomt je. Maar dat kun je beter met drie jaar voor de spelen hebben dan een jaar voor de spelen. Ja, en tegelijkertijd zegt u net tegen me... Um, uh, het aantal zwemcoaches, goed, goede zwemcoaches... ligt niet voor het oprapen in Nederland. Heeft u mensen die eventueel dit uh, gat kunnen opvullen? Nou ja, Christian gaat dat nu doen. En Christian is een hele getalenteerde coach. Uh, hij heeft zich dat, dat was de assistent op... hè, van uh, ja, Wouwnaam. Ja, nou, en we zullen moeten kijken hoe we daar uh, wat, wat omheen bouwen. Natuurlijk met kwaliteit. Hè, zodat Christian uh, nou ja, ook zijn werk gewoon kan, uh, kan voor maken. Het gaat en, dan uh, om Christian Sloof. Heeft hij uh, ja, het in zich om uiteindelijk op te klimmen naar een positie zoals bijvoorbeeld... Jaco Verhaar, die uiteindelijk verworven heeft. Is hij zo'n ja. man? Heeft hij dat in zich? Dat, dat moet natuurlijk blijken. Dat is, ja, maar u dus heeft die... hem ook al zien trainen, dus u ja, heeft nou er nou natuurlijk ja, een gevoel maar... bij. Nee, maar hij heeft de afgelopen jaren heel veel, heel veel progressie gemaakt. Hij heeft uh, vooral de open Ferry Weertman begeleid. Dat is wel heel die anders echt... trouwens, hè, het open zwemmen. Absoluut, maar Ferdi heeft wel heel goed gepresteerd op, op, op het WK. Ontzettend veel progressie geboekt. Ja, en het zal blijken. En uh, ik denk dat hij alle vertrouwen van Renomi krijgt. En er hard aan zal werken om uh, dat niet te beschamen. Maar ik begrijp van u dat dit, dit de lijn is die u gaat inzetten. Dat u alle ballen op uh, Christian Sloof speelt nu. Nou, dat is de wens van Renomi. Dus dat, dat gaan we inwilligen. En we gaan, uh, nou ja, zoals je net zo mooi zegt, dat goed faciliteren. Zodat het, uh, het resultaat er weer zal zijn. En Femke Heemskerk, die is juist teruggekomen voor, uh, voor Wouden. Wat gaat er met ja. haar gebeuren? Femke zal de eigen keuze moeten maken en dat is nog niet bekend. Wat, wat houdt dat in? Femke zal moeten zeggen van ja, wil ik bij Marcel blijven trainen en als dat zo is, dan moet ze naar Amsterdam. En, nou ja, als Marcel naar Amsterdam gaat, zou ze naar Amsterdam te moeten. Maar goed, dat ze allemaal, Marcel heeft even een rustfase gevraagd en dat ja. is terecht. Het nieuws wordt hem overvallen en over dat soort onderwerpen gaan we volgende week met hem ja, praten. Ja, ik hoor toch al dat u een beetje al een keuze gemaakt heeft volgens mij. Nou, ja, dat hebben we zeker. We willen hem liever niet kwijt. Dus uh, nee. daar ben ik duidelijk in. Oké, okay. Jan Kossen, algemeen directeur van Zwembolt KNZB. Succes met al die uh, perikelen. Dank u wel. Het is zes minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Flirten met mensen op basis van hun Facebook-profiel... dat is helemaal in, schijnt. Dankzij de app Tinder. Meer dan 300.000 uh, jonge Nederlanders... vooral gebruiken de app inmiddels. Bijvoorbeeld student Olivier Polkamp. Annette 26, ik vind Annette niet zo fantastisch. Ik klik op kruisje, tik. En dan gebeurt er gelijk. Dan komt er gelijk een nieuwe. Annabel 24 jaar. Annabel gaat hem niet worden, nee. Annabel wordt een kruisje. Olivier krijgt op zijn smartphone de ene na de andere dame voorgeschoten. Dat zag, zag er goed verzorgd uit, maar het is gewoon niet met die. En in een paar seconden beslist hij, vind ik haar leuk maar, is of niet? Nou krijgen we Irene, 24, en dan zien we een foto, daar staan drie meisjes op. Ja, daar gaan we al. Kijk, dit is dus een hele lastige. Want nu krijg ik dus een foto met drie meisjes... En die moet ik dus gaan uitzoeken wie wie is. Nou, dat is dus al gewoon al vervelend. Kruisje of hartje? Helaas, voor jou klik, ga ik er wegklikken. Rowena, 22 jaar. Rowena? Kijk, een, ja, een tropische verrassing. Kijk, dat is natuurlijk wel interessant. Wat heb je nou op het kruisje geduwd? Ja, oh, oh, nee. O, ja nee, hartje. Kijk. En, uh, It's a match, komt er in beeld. Nou, heeft zij blijkbaar al eerder Tinder gebruikt... en had zij mij al eerder geliked. Dus ik kan ook de andere optie doen, start chatting. Zo dus drukken we op start chatting. 300.000 Nederlanders doen dit. Weet jij waarom? Uh, nou, ik denk ten, ten eerste, daar, uh, daar begint het gewoon ook allemaal mee, het is wel gewoon leuk. Je ziet uh, alsof jij in een discotheek staat en je ziet allemaal leuke meisjes langs, tenminste als, als ik als jongen dan ziet allemaal leuke meisjes langs lopen, dan heb je daar met je vrienden over kijken, nou wat een leuk meisje en, uh, en wat leuk. En dat is het ook gewoon, je krijgt gewoon uh, heel veel foto's en het is gewoon, ja... Uh, vleeskeuring. Ja, het is een vleeskeuring, ja, heel simpel is het. Uh. Uh, hoeveel dates heb je inmiddels gehad uh, dankzij deze app? Drie. Dat is best veel, in uh, vijf weken tijd. Ja, het is, ik heb er ook meer druk mee gehad. We zitten hier in de kroeg, ik weet niet of je dat resultaat normaal gesproken ook in de kroeg haalt. Ik hou er niet bij, maar uh, nee, het gaat wel, in principe gaat het wel makkelijk. Mijn tweede date was een totaal drama. Die haalde ik thuis op. En uh, bij haar thuis in Amsterdam. En uh, ja, die deed ten eerste de deur open. En uh, ja, ze zag er gewoon niet uit. Ik had vijf foto's van haar gezien. En het kwam gewoon nou, niet echt in de buurt. Ik geloof wel dat ze er ooit zo uit hebben gezien dat er niets aan gefotoshopt is. Maar het was hem gewoon totaal anders eigenlijk. Jij kan moeilijk gelijk zeggen als je voor de deur staat. Yo, ja, uh, sorry. Je bent niet leuk genoeg, dus laat hem maar gelijk stoppen. Want uiteindelijk heb je elkaar beoordeeld op het uiterlijk." Dus... Um... Maar dan ga je een drankje drinken en dan uh, blijkt ook nog dat het inlukt. Ja, ja ze, was het toevallig was ze praten alles 10 decibel te hard. Dus het was echt, het was echt oh, alsjeblieft, het was niet. En het was totaal niet interessant. Ja, en dan heb je wel eens iets van, ah, shit. En dan vervloek je wel weer Tinder even. En dan denk je wel, ja, oké, okay, hier kappen we mee. Dit gaan we maar niet meer doen. Want uh, dit soort ellende wil ik niet meer meemaken. Maar ja, dan heb je wel één leuke gehad en één minder leuke. Ja, uh, toch maar doen dan. Ja, en zo werk je ze allemaal af. <tacht> Olivier Polkamp tegen Nick Wouters. Meer van dit soort apps zijn trouwens in opkomst. Zoals Grindr. Dat is dan weer specifiek voor homoseksuelen. En uh, Badu is er ook nog. Nou, vier minuten voor, half negen. nog Remmers. Jij krijgt dit allemaal niet mee, denk ik, hè? Zo uh, daar in het noorden. Nee, nee, nee. Wij zijn al helemaal in koortsige temperaturen gehuld. Goed Althans voor Friesland. En die liggen beneden nul, hè? Is het koud daar, Ja. Ja, en die half, we zijn er binnen. Nou, bovenop het, op het ijs valt het nog wel mee. Beert Boomsma, de ijsmeester, hiernaast me. Terwijl de Zamboni-ijsmachine, het wel, al zijn rondjes heeft gedraaid. Vorige week al begonnen met de voorbereiding. Ja, vorige week al begonnen met de voorbereiding. Uh, Hoe gaat dat? Nou, er wordt, uh, de toplaag van die ijsvloer die wordt steeds uh, aangepast. Er wordt een stukje afgehaald, een nieuw laagje water erop. Een stukje afgeschaafd, een nieuw laagje water erop. En dat gaat zo de, een hele week door, totdat we hem ook vlak hebben. En, uh, Ik wou bijna zeggen tot je er tureluurs van wordt. Maar dat is niet zo, is je vak is, niet. Nee, want elke dag is het weer anders. Hè? Dus uh, het is ook een beetje anticiperen op uh, om de omstandigheden, zeg maar. Er wordt al geschaatst. Maar dat is op een oefenveld uh, binnen de schaatscirkel. Dat zijn de shorttrackers, hè? Ja, dagse training. Nou, dit is gewoon een uh, officiële shorttrackbaan. Uh, hier wordt uh, st uh, Stichting Joop, is dit. Dat is uh, jeugdopleiding Jong Oranje. Ja. Uh, um, dit is de toekomstige kampioenen voor de Nederlandse shorttrack. En die trainen hier elke ochtend om acht uur alvast uh, uh, doen hun een uh, training hier. Zeg hier wat. wel jongeren, maar. Uh... Koop is van de HCH, de hardrijdersclub Heerenveen. Ja. Hebben jullie moeite om jongeren te binden aan het schaatsen? Ja, daar hebben wij wel wat moeite mee. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dat ledenaantal dat blijft wel gelijk. Maar we hebben wel moeite om, om jeugd naar de ijsbaan te krijgen. Dat, op zich wel een beetje vreemd, moet ik zeggen. Want zodra het hier in Friesland begint te vriezen... Dan gaat, er, gaat iedereen met de schaatsen onder. Dan is iedereen op het ijs. En uh, dan blijkt toch dat het moeilijk is om ze naar de kunstenaarsbaan te krijgen. Ja, en zien we dat nou ook aan het publiek? Want we hadden vanochtend, waren we bij de Schaatssupportersvereniging bij Tjetje Cinema, de secretaris zei... we zien dat het publiek vergrijst, ook in Tihalf. Ziet de ijsmeester dat ook, als hij zo aan het wijlen is tussendoor? Nou ja, wat we staan onder het publiek is dat de toeschouwer... Op ja, de, de toeschouwer. Nou, ik zie toch ook wel heel veel jeugd ertussen zitten. Uh, uh, ja, dat het vergrijst... Uh, ja, ik heb daar een beetje een dubbel gevoel in. Ik denk dat het wel heel, heel enorm leeft bij, de, bij het jonge publiek. Toch wel. Of is dat, want dat short trekken, dat ziet er spectaculair uit. Zou het ook kunnen zijn dat jongeren meer spektakel willen dan een 10 kilometer? Dat zeker. Dat zeker als je hier bij het short trek kijkt. En je ziet daarna dat is het natuurlijk veel spectaculairder is als, als het langer baas gaat. En dat klopt. Ja, vanmiddag om half vier, dan zitten de tribunes toch redelijk vol hier. Want dan begint 500 meter hier. Juist. Juist. Heerlijk. Vanmiddag, u hoorde het van Marno Remmers. En als u zich nog verder wilt laven aan de schaatspoort... ga dan even naar onze website, nos.nl. Naar het kopje sport en dan naar schaatsen. Daar vindt u allerlei artikelen en ook het hele schema... van vandaag en morgen voor het schaatsen. Dag, ondernemer.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 JPC 60MB zakelijk internet voor 30 euro ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. UPCbusiness.nl Ondernemer, bent u toe aan nieuwe bedrijfsoftware, maar houdt de investering u tegen? Huur dan AccountView Software van Visma. Snel starten tegen lage kosten. Kijk op visma-software.nl/slash huur. Visma, inzicht, grip, resultaat. Hallo, ik ben Kees en ik ben klaar voor SEPA. SEPA! Je regelt het zo op cepaklaar.nl van Equins. is Kees. Ook als je geen Kees heet, maar Ralf, Farouq, René of Dafne. is Dafne. Ja, ook verantwoordelijk voor de financiën bij uw bedrijf? Regel het vandaag nog op cepaklaar.nl. Cepaklaar.nl. Accountfeel bedrijfssoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl/huur. Dit is Radio 1. En het is half negen. We gaan naar Jan van der Putten. De curatoren van de failliete DSB-bank komen met een schadeclaim... tegen de Nederlandse Bank. Die kan oplopen tot honderden miljoenen, zei curator Schimmel Penning in het NOS Radio 1-journaal. Volgens de curatoren schoot de Nederlandse Bank tekort... in het toezicht op de bank van Dirk Scheringa. DSB kreeg ten onrechte een bankvergunning. En de Nederlandse Bank wist al jaren dat er problemen waren. De Nederlandse Bank is daarom deels aansprakelijk voor de schade... zeggen de curatoren.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 En huisartsen krijgen een nieuw systeem dat het makkelijker moet maken... om ernstige bijwerkingen van medicijnen te melden. Op dit moment doen nog maar weinig artsen melding bij LAREP. Het instituut dat die meldingen bijhoudt. Melden moet volgens directeur Kant van LAREP normaal medisch handelen worden. En dat zijn de hoofdpunten. We gaan naar weerplaza.nl. Michiel Severin, um, Eigenlijk spoor jij aan, iedereen aan om vandaag en morgen naar buiten te gaan... waar de vogels fluiten. Toch? Nou, dat ging vooral over morgen, Lara. Oh, over, uh, okay. Vandaag hebben we het een uurtje geleden niet gehad. Want uh, vandaag hebben we het totaal onderweer. weer. Morgen ziet het er best goed uit. Maar op dit moment regent het in het westen en zuidwesten. En dat regengebied dat breidt zich langzaam naar het noordoosten uit... Mag je best naar buiten gaan, want ook regen kan heerlijk zijn, Ja, maar hoor. ja toch niet zo prettig. <laughs> hè? Die regen trekt vanmiddag dan langzaam weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, vooral in het westen en zuiden. Heel misschien breekt dan ook even de zon door en de temperatuur die is ondanks dit wisselvallige weer toch weer gewoon hoog. 14 graden in Groningen, daar valt het misschien wel tegen, maar 17, 18 graden in het midden en zuiden van het land. Ja, daar mogen we nog steeds niet over klagen. 12, 13 graden is normaal voor deze tijd van het jaar. Wel een stevige zuidenwind, windkrachten 3 tot 6 aan zee. En dan komen we inderdaad bij dat weer van morgen, Lara. Dan hey. hebben we opnieuw die stevige <laughs> zuidenwind. Maar niet meer de wolken en de regen. Wel een flinke zonnige periode en slechts een enkel lokaal buitje. Dus morgen ziet het er inderdaad veel beter uit. Morgen naar buiten en vandaag misschien even de was doen. Nou oké, okay, dan gaan we dat doen. Michiel Severin, dankjewel. Een rustige ochtendspits, toch? Dit is mooi. Ja, zeker. In de Randstad staan zelfs helemaal geen files. Mm. Um, in het hele land staan er vier. In het uiterste zuiden op de A2 richting Maastricht... tussen Meers en Maastricht twee kilometer... En bij Nijmegen is er een ongeluk gebeurd op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen het knooppunt Bankhoef en het knooppunt Ewek staat 4 kilometer. Maar alle reistokken zijn zojuist weer opengegaan. En op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee tussen Maden en het knooppunt Zonzeel 3 kilometer... staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. Daarom is daar de rechterreis ook dicht. En vanwege dat ongeluk op de A50 loopt het vast bij Nijmegen op de A73. Vanuit Nijmegen naar die A50 staat voor het Knoop Ewijk e 3 kilometer. Dankjewel, Dennis. Stort dadelijk, Geer en Goor die lijken de redders van het oudere fonds. Straks meer. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht.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 We zijn genomineerd voor de Nobelprijs. Dus verdubbel ik jullie salaris. Nou, dat klinkt niet best. Te veel galm? Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. Morgenavond, de start van het tweede seizoen van Overspel. Er ligt hier zo'n raar briefje. Er is voor mij geen verder meer. Laten we verhuizen. Opnieuw beginnen. Alsjeblieft. Doen. Jouw schuld. Ze jij weer begonnen met het leuke van andere weinig. Wat hij dood? Is hij dood? De Psycholoze thriller Overspel. Morgenavond half tien bij de VARA op Nederland 1. Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Geer en Goor, even geen cent te makken. Dat is uh, zeer populair bij de televisiekijker. Zanger, zangers trekken in het televisieprogramma op met ouderen en helpen ze bij allerlei klusjes. De populariteit merken ze ook bij het ouderenfonds, want de nieuwe vrijwilligers stromen binnen. Verslaggever Matthijs Holtrop ging bij een van die kerstverse leden op bezoek. En daar kon hij ook nog net eventjes het laatste stukje van de uitzending van Gerard Joling en Groen meepakken. Geweldig! Dit is, uh, de, ik kom hier vrijwillig heen. Goed zo, jullie zijn op het stranduitje vandaag van de oh. Nationaal Ouderenfonds. Dit is een zogenaamd uitstapje. Dit is een uitstapje. Is dat omdat ze eruit willen stappen? Sowieso zo, ver zijn ze. Dus gelukkig hey. nog niet. Dat zul je straks zien, want je gaat het meemaken. Ze zitten vol met leven. We hebben dit jaar voor meer dan 3000 mensen een stranduitje georganiseerd. Dus iedere dag komen hier een paar honderd mensen bij ons op bezoek en ze krijgen een geheel verzorgd Ja, mijn naam is Wietke Diender. Mijn familie gaat op vakantie. En uh, ik woon in Zwolle.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 Het idee is. Ja, en dat je misschien uh, eh, dat, de, dat er ervaringen uh, dan zodanig zo zijn dat ze het bij een keertje koffie laten? Dat is natuurlijk de vraag. Ik weet het niet. Oh. Hartstikke bedankt! Uh, wel te rustig! Als, als je hier rechts gaat, is er een tippelzone. Welterusten, <lacht> Wel te rustig, Kunnen jullie nog even lekker verder aanhoeren? <lacht> Fantastisch, hè? Hartstikke leuk dat ze er waren. Doei, dankjewel! <lacht> Doei! Die lach van Gordon, hè? die doet het hem. 2000 nieuwe vrijwilligers voor het Oudere Fonds. Gordon hoopt trouwens dat de teller na de laatste uitzending... op 10.000 zal staan, dus wie weet. Door naar Tialf. Marno Remmers, hoe ligt het ijs erbij? Nou, het ligt er fantastisch bij, het ijs. Wel mooi, zo'n zo lege hal nog... waar straks het gebulder zal klinken van het publiek... als vanmiddag de eerste 500 meter wordt gereden. Trouwens ook de 5000 meter wordt vanmiddag gereden. begint zo'n dag altijd zo vroeg. Ja. Ja, altijd zo vroeg. Uh, ja, je laat niks aan toeval over. Dus je wil eigenlijk uh, van de avond, het eerste uur, wil je de dag controleren. Dit is Beerbooms. Maar terwijl de dwelmachines weer van het ijs af zijn. hadden wij het ook vanochtend over het publiek. Wat langzaam vergrijst, ook in Tialf. Hoe komt dat eigenlijk en wat kun je eraan doen? Top. Kooptalen staat hier van de HCH, de Hartrijdersclub Heerenveen. Ik was vanmorgen bij de Sportersvereniging die zeiden... we hebben twee keer per jaar een overleg met de schaatsbond. En ja, ze luisteren wel, maar je zou daar iets aan moeten doen. Misschien een paspartout bijvoorbeeld. Nou, die, die toe, daar hebben we al eens een keer over gesproken. Ik moet zeggen, daar zijn we ook mee bezig. Om het wat goedkoper te maken. Ja, goedkoper te maken. En voor de kinderen wat aantrekkelijk te maken. Want die, als, zij, als ze voor een lange baan kiezen, dan kies je niet voor de shorttrack. En wij willen graag, als ze voor de shorttrack kiezen... dat ze ook lange baan kunnen rijden en andersom. En we hebben de, de, de voorbeelden met de, de Most en, en Sjenkie Knecht... die heeft ook al eens even op een lange baan gezet. vindt hij best leuk. En het is een inspiratie om wat, wat meer te doen. Want zowel jullie club heeft moeite om jongeren te binden... Dat hebben meer sportclubs, maar je zou denken bij het schaats... ja, het is een ontzettend populaire sport, zeker in Friesland. Toch is het moeilijk om jongeren erbij te halen... maar geld geldt dus ook voor het publiek hier in Tijalf. Zo'n schaatsbot, heeft hij daar een welwillend oor voor? Nou, er worden wel signalen naar de bot gedaan... maar we krijgen er weinig voor terug. En, en uh, vooral bij de clubs, en bij de gewesten is het iets anders... maar bij de clubs uh, hebben, wij, hebben wij niks aan de KNSB. bij. Oei. Ja. Nee, ja dat, het is... klinkt, dat klinkt zo hard als het ijs hier is. Ja, ja zo hard is het eigenlijk ook. Ja. Ja. En erbij de, de komt, en dat moet ik daar wel even... We hebben natuurlijk uh, als schaatsers is natuurlijk een redelijk dure sport. Men, men, men moet een racefiets hebben, men moet een paar hebben. Een paar... Je moet ook veel reizen, want die wedstrijden zijn ook veel... En dat geldt ook voor de supporters, hè? Je, ja. moet, uh, je moet half Europa door. Ja, je moet inderdaad half Europa door. Maar als je terug, even terugkomt naar, naar, naar de ijsvereniging, naar de ijsclubs... Uh, waar we het net over hadden... Uh, dat kost een hoop geld. En uh, de wedstrijden worden over de landen gehouden. En dat zijn maar... Uh, ja, ja, je woont hier in Heerenveen. En uh, misschien moet je wel naar, naar Tilburg toe of uh, naar... Uh, ja, je uh, hebt veel en, reiskosten. En, en veel reiskosten. Maar het is een dure sport Ja, en daar zou de bond wat aan kunnen doen. Ja, nou een pas per toe zou mooi zijn. En, en als je dat in combinatie, als je dit nou ziet met het short track, is het ook spectaculair voor de kinderen ook. Dus dat zou, dat zou een hele mooie uh, iets zijn om dat zo te doen. Nog iets anders is bij het basketbal, als daar gescoord wordt, dan zie je tegenwoordig een DJ die dan een jingle draait en muziek. Of vindt u dat te veel frat? Zij moeten toch het dweilorkest blijven? Nou, nee, ik denk zeker niet. Hè. Om het iets spectaculairder te maken, uh, moeten we misschien wel iets af van de oude tradities. Ook die moeten we neerhouden, laat het duidelijk zijn. Maar dat is voor die kinderen dan moet het aantrekkelijk zijn. En dan moet er misschien wel iets anders gebeuren. Dus even nadenken uh, wat voor muziek er dan gedraaid zou kunnen worden hier in Tiehalf. Ja, daar moet je dan ook nog over nadenken, inderdaad. Myno Remmers horen straks van je vanuit Talf weer, waar het schaatsseizoen zal beginnen. Vandaag en morgen. Dan nog even naar Amerika. De allerbelangrijkste wet van president Obama, de wet op de betaalbare zorg... is opnieuw in de problemen. Sinds drie weken kunnen onverzekerde Amerikanen zich aanmelden... voor een gesubsidieerde ziektekostenverzekering. Dat kan wel via een website. Althans, dat is de bedoeling. Die website die rammelt aan alle kanten. En zo is Obamacare, zoals voorspeld, opnieuw onderwerp van een politieke storm. Do you believe that it's going to be necessary to scrap the entire healthcare.gov...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 ongeacht het aantal inschrijvingen... de strijd om Obamacare zal nog wel een tijdje doorgaan. Ja, en zo gingen ze nog een tijdje door. De hoorzitting die de problemen met Obamacare onderzoekt... hoorde een bijdrage van correspondent Wessel de Jong. En zoals bijna elke vrijdag is het goed vertoeven vanochtend op de Nederlandse snelwegen. Dennis mooi? Ja, dat klopt inderdaad, Lara. Er staan weinig files, het zijn er maar drie. Op de N2, de randweg Eindhoven richting Maastricht, staat tussen de afritten Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid drie kilometer. En op de A9 Diemen Amstelveen bij Oudekerk aan de Amstel drie kilometer file. De rechterrijstok is daar dicht. En eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A50 Os Arnhem. Voor het knooppunt Ewijk wijk staat ook nog drie kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We rijden door van de weg naar het spoor. Het treinpersoneel van Arriva krijgt in het noorden... steeds vaker te maken met geweld. Dat zegt de VVMC, de vakbond voor rijdend personeel. Wim Eilert is van de vakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens wat voor meldingen krijgt u van uw leden. Ja, ik werd, uh, deze week werd ik door mijn leden aangeklampt. En die zeiden van, uh, luister... Uh, ook wij, net als bij NS, uh, voelen, uh, we zien gewoon in de praktijk dat wij steeds meer te maken krijgen met agressie. En, uh, en daar willen ze met mij over hebben. Dat ga ik volgende week dinsdag ook, uh, ook doen. Daar heb ik met ze afgesproken om die toename van agressie te bespreken. Om wat voor incidenten gaat het dan? Ja, dan moet u van, uh, dat is de brede range. Hein? Dat gaat van, uh, van verbaal uh, naar fysiek. Hmm. En spugen en noem maar op. Het uh, hele brede scala wat wij uh, helaas uh, altijd zien. Gebeurt dat vaak? Ja, volgens hun is er een duidelijke uh, toename. Dat is uh, in de laatste weken uh, zijn er ook uh, een, een drietal wat serieuzere uh, gevallen geweest. Uh, recentelijk nog in, uh, in Hoge Zand, waar een uh, steward, een soort conducteur uh, bij, uh, bij Arriva, uh, toch uh, behoorlijk ernstig uh, uh, aangepakt is. Mm -hmm. Roos boom van Arriva, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe kan dat, dat er steeds vaker voorkomt uh, in de treinen van Arriva? Ja, Komt, het is een landelijke trend, hè, wat de heer Eijert ook zegt. Um, uh, nou die landelijke trend, die zijt natuurlijk ook door in de regio's. En um, nou ja, dat het uh, personeel inderdaad daar vaker mee te maken krijgt, de, dat is heel, heel erg vervelend. Bij ons uh, hebben we wel een lagere uh, melding van incidenten, maar daar gaat denk ik, de discussie niet over. We moeten gewoon met elkaar ervoor zorgen dat het personeel zich veilig voelt. Mm -hmm. En dat we met elkaar gewoon um, veiligheid uh, uh, op de agenda hebben staan, dat hebben we. Bij Arifa doen we heel veel aan sociale veiligheid. We investeren daar ook heel goed in. In opleidingen, trainingen, camera's. Nou, wat er allemaal ook niet is. Ook met de politie hebben we hele goede afspraken. We zetten extra personeel in een risicogebieden. Dus we doen er alles aan... En daar moet het gesprek denk ik over gaan. Want uh, elke vorm van geweld tegen ons uh, personeel dat, uh, en ook onze reizigers... Dat, is natuurlijk, uh, dat keuren we zeer af. En u zegt, we, gebruiken al, we zetten al extra personeel in, in bepaalde risicogebieden. Want het is ja. toch zo dat in de Arriva-trein of het algemeen... maar één personeelslid zit, namelijk de machinist? Uh, soms op sommige projecten wel. Daar Waar een laag uh, risico is, daar zetten we één uh, steward in. Met dan de machinist, hè, want we hebben natuurlijk wel op elke trein... Een machinist rijden. Ja, dat begrijp ik. Uh, dat, dat, dat, maar goed, het is geen... Euh, laten niet om lachen, maar dat is, natuurlijk, uh, dat is wat het is. Ja. Um, als er echt een risicogebied is, dan uh, zetten we extra personeel. En ook in overleg doen we dat. Um, uh, en ook met de heer Eilert gaan we graag ook volgende week uh, daarover in gesprek. Van, Goh, wat voor meldingen krijgt hij en hoe kunnen we nou nou. Met elkaar goed naar kijken? Nou, meneer Eilert, wat, wat zou u graag willen van Ariva? Want we hebben ze nu toch aan de telefoon. Ja, nou, in ieder geval ook bedankt voor de uitnodiging. Daar ga ik uiteraard graag op in. Hadden we sowieso gedaan na dinsdag dat mijn leden gesproken had. Uh, maar kijk, er zijn een aantal zaken, denk ik, die belangrijk zijn. Eén is dat, uh, uh, dat er op veel treinen in het noorden uh, inderdaad alleen een machinist zit. Daar zit geen steward op. Uh, uh, te veel treinen die, dus ook, ook niet in die risicogebieden, meneer Eilert, zoals nee, mevrouw Zevenboom nee, zegt. Te, te veel treinen zit alleen de machinist op. Okay. Als er een stuur op zit, dan zit er ook één stuur op, heb ik begrepen. Dat is bij, uh, uh, bij een toenemende agressie is dat vaak ook gewoon te weinig. Daar komt bij, ik hoor uh, uh, mevrouw Van der Riva ook iets roepen over uh, camerabeelden. Ik hoor van mijn leden dat juist ook uh, uh, zaken als de telefoon, uh, camerabeelden, niet goed werken. Dus dat schijnt nog niet de, de goede ondersteuning te zijn. Die er even denkt dat ze dat ze hebben. Ja, en voor de rest denk ik ook gewoon, maar we moeten zich wel realiseren dat uh, de, bij vaak alleen de machinist op de trein. En natuurlijk uh, een, een paradijsje is voor zwadrijders. Uh, mensen die blowen in de trein, die drinken in de trein, noem maar op. Ja. We krijgen die verhalen van onze achterban. En dat wekt ook gewoon, dat dat zet sneller aan tot agressie, dat soort zaken. Maar ja, maar ja, mevrouw Zevenboom maakt het zo wel erg makkelijk hè, op deze manier. Nou, dat, daar zijn we het niet mee eens. Het, het wordt uh, uh, op deze manier ook wel een beetje uit het verband getrokken. Uh, bij ons uh, zijn de incidenten hè, gedaald. De meldingen van de incidenten, ook in samenwerking met de politie, mm -hmm. laten we wel uh, het hebben over waar het om gaat. Ook het incident wat, wat vorige week plaatsvond plaatsgevonden met de steward, waar de heer Eilert het over heeft, um, is de meldkamer gelijk bijgehaald. We hebben de noodknop gebruikt. Uh, de man is binnen twaalf uur. Dat is echt heel snel gepakt, bekend en wordt nu voor de rechter gesleept. Dus daar ben ik het niet mee eens dat het niet zou werken. Laten we het wel hebben met elkaar over wat de heer Eilert voor het signalen binnenkrijgt. En ja. Laten we het daarover gaan, want Goed. volgens mij zijn we het daarover eens. Geweld in het openbaar vervoer, tegen onze reizigers en zeker tegen ons personeel. Dat keuren we heel erg af. En u gaat samen praten, gauw, dat hoor ik al. Roos Zeverboom van Arriva en Wim Eilert van de vakbond VVMC voor Rijdend Personeel. Dank hoor, allebei. Graag gedaan. Graag gedaan. Zeven minuten voor negen. De Europese regeringsleiders worden met de neus op de harde en pijnlijke feiten gedrukt. De vluchtelingenproblematiek staat op de agenda van de Eurotop in Brussel. En juist vannacht zijn er ruim 800 vluchtelingen op zee opgepikt. Italië-correspondent Rob Soutberg. Rob, waar zijn die vluchtelingen aangekomen? Ja, de bekende plek Lampedusa ten zuidoosten van Lampedusa uh, zijn vier schepen afgelopen nacht... en ook vanochtend gevonden door daar de enorme operatie... die daar natuurlijk aan de gang is door de Italianen. Door de Frontex-operatie die de Middellandse Zee moet beschermen. Vier schepen met aan boord, 800 mensen die in veiligheid zijn gebracht. En ja, het is, de hele week is dat weer doorgegaan dat er schepen aankomen. Maar weer zijn we natuurlijk overtroffen door deze aantallen. Zulke grote aantallen hebben we deze week in ieder geval niet gezien. Nee, maar begrijp ik goed dat er gelukkig nu geen mensen zijn? Nee, en gisteren ook niet. Want gisteren was ook weer zo'n situatie... waarin schepen, daar, het water is ruwer geworden. Het is een nadrukkelijk najaar aan het worden. De situatie is veel gevaarlijk, gevaarlijker daar op de Middellandse Zee. Gisteren zijn er ook mensen aan boord uh, van schepen gehaald... die echt in nood waren. Die schepen, die hadden water gemaakt... Uh, mensen moesten daar snel van boord. Er zijn natuurlijk veel meer uh, mensen, Italianen... daar ter plekke om die boten te onderscheppen. En mensen worden dus gered van die, van die schepen... Dat, dat kan je zeggen, is het positieve nieuws. Er verdrinken minder mensen op dit moment in de Middellandse Zee. Maar ja, de aantallen, hè, we worden daar toch nu ook weer vanmorgen door verrast. 800 mensen, eh, grote operatie, niet alleen van Italianen, maar ook van andere Europese schepen die daar aanwezig zijn. Ja, ongekend. En waar kunnen die vluchtelingen terecht uiteindelijk? Want die, ja, die zijn nu daar. Wat gebeurt er met ze? Ja, nou, de eerste stap is uh, richting Sicilië. Maar het laat zich raden hoe daar de situatie is. Daar zijn de centra ook overbevolkt. En ja, dit is natuurlijk een van de dingen. Hè. Vandaag, je refereert daar even aan de Europese top die aan de gang is. En vandaag zal dat opnieuw, nadat gesproken is over de NSC en het afluisterschandaal... is dit het eerste grote onderwerp wat voor vandaag op de agenda staat. Zuid-Europese landen willen vooral meer geld en meer middelen hebben... om dit enorme probleem aan te kunnen pakken. Uh, maar ze, ja, het is afwacht hoe dat vandaag zal gaan. Want vanuit Noord-Europa hebben ze gezegd... ja, nou ja dat, dat weten we niet, moeten we het nog eens over hebben. Uh, maar het zuiden gaat echt aandringen vandaag. Ze willen dat dat geld en middelen beter verdeeld worden. Zeggen wij zijn de deur naar Europa toe. En Noord-Europa, help ons daarbij. Ja, maar goed, Noord-Europa wil dat niet. Hè, tot nu toe. Rob Zoutberg, daar gaan we zeker meer van horen vandaag op Radio 1. Dank je wel. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. overzicht. Boot is weer bij me. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. U hoorde het al eerder in deze uitzending. Amerika is het mikpunt van wereldwijde kritiek. Wereldwijders. Leiders zijn woest. Nu het ene na het andere staatshoofd blijkt te zijn afgeluisterd... door de Amerikaanse geheime dienst, de NSA. Premier Rutte werd niet afgeluisterd tot zijn grote frustratie. Twittert Ulftingen-West, de parodie-account over de gemeente Ulftingen-West... plaatst een foto van Rutte aan tafel bij Pauw Witteman. Rutte zegt daar, ik snap niet waarom Obama wel Merkel en Hollande afluistert. En mij niet. Een antisemiet die zich bekeert tot het Jodendom. Daar schrijven Le Figaro en de Times of Israel over. Het gaat hier om de Hongaarse rechtsextremist Zanaad Tsegidi, die bekend stond om zijn discriminerende uitspraken over Joden. Hij beschuldigde Joden van het op kopen van land, vond de Joodse invloed in de politiek een gevaar. Maar wat blijkt nu? Deze Sjigidi is zelf Joods... en heeft zich toen hij het ontdekte in het Jodendom verdiept. Aan de Weldam Zontak vertelt hij dat hij zijn conservatieve standpunten... nu achter zich heeft gelaten. Op RTV Utrecht aandacht voor het Amersfoortse PvdA-raad zit... Ramon Smits-Alvarez Hij wordt vandaag in Spanje bijgezet in het familiegraf... op de begraafplaats in Oza. In de regio Galicië woont veel familie van Alvarez die maandag zelfmoord pleegde in Spanje... nadat hij anderhalve weken was vermist. Wanneer prins Charles koning wordt... dan krijgt zijn echtgenote Camilla de titel koningin. Dat verwacht althans Catherine Meyer, die voor het tijdschrift Time een artikel schreef... over de bijna 65-jarige prins Charles. Meyer sprak met meer dan 50 vrienden. Dat was hem, op. Ja. ja, 50 vrienden. Nee. Vandaag in... Vrijdagmiddaglaar...